Zo, wat uh, kan ik voor u doen? Waar, uh, waar zou ik mijn paraplu mogen zetten? Oh, om oh, het even, uh, daar bijvoorbeeld op die zetel. Ja, maar ik ben bang dat ik de stof zou beschadigen. Het is zo'n mooie zetel. Oh, oh, oh, oh, Maakt dus ik daarover maar niet bezorgd. Uh, leg uw paraplu dan maar besneden. Ja, dank je. Zo, ik luister. Wat kan ik voor u doen? Ja, uh, wel, zoals ik u eerst gisteren aan de telefoon al zei, is mijn naam Ecuchet. Uh -huh. Ja, het uh, is een beetje een, een gekke naam. Een beetje een belachelijke naam zelfs. <lacht> Helemaal niet. <lacht> ja, toch wel. Uh, sommige namen klinken nu eenmaal beter dan andere. De, de uwe bijvoorbeeld, uh, meneer Bertoldi, dat is een naam die goed klinkt. Die klinkt zeker. Bertoldi PVBA. Als, als dat op een kopere plaats staat, dat, dat heeft iets. Vertrouwen straalt kracht uit Ik ja. ben ervan overtuigd dat zo'n naam de klant vertrouwen geeft. Pecuchet daarentegen. Ik kan me niet voorstellen Pecuchet ooit in een neonreclame tegen te komen. Het zou belachelijk zijn. Toch? Kijk, neem u bijvoorbeeld Napoleon Bonaparte. Die had toch ook een grappige naam, had? Maar die vier lettergrepen hebben toch maar heel Europa laten beven. Elf jaar lang. Ah oh ja. Ik heb nog nooit iemand toen beven. Nou, niet wanhopen wat niet is, kan nog komen. Denkt u? Oh. Hoe dan ook, al klinkt het een beetje belachelijk, mijn naam is dus Pécuché. Felicien, Felicien Pécuchet. Ja, het wordt er niet beter op. Je de... je moet er mee lachen? Nee, nee, nee, nee toch niet. Ik, ik al zeggen dat uw naam niet op een pseudoniem lijkt. Hij heeft alle eigenschappen van een echte naam. Dat is dan toch al iets. Maar uh, waarom wou u me eigenlijk zien, uh, meneer uh, Pécuchet? Ik weet echt niet hoe ik u dat moet uitleggen. Ja, begin dan maar met het moeilijkste, hm? eh... Uh... God, ik kan het echt moeilijk uitleggen. Wel, uit wat ik mijn begrepen te hebben toen u mij vorige dinsdag belde... ...wou u mij graag spreken over een dame, is het niet? Een dame die volgens u Marie-Claude heet en die ik zou gekend hebben. Oh, maar u hebt ze gekend. Zoveel is zeker. O, ja. Hoe weet u dat zo zeker? Wel, ik denk dat ik daarover zeker mag zijn. Kijk eens hier, meneer. Ik maak en verkoop confectiekleding voor dames. Ik heb zo'n 300 werknemers in dienst... en ik heb 39 boutiques waarvan er 30 beheerd worden door een dame. Het is bij gevolg nogal evident... dat ik enkele dames in mijn professionele entourage heb. En ongetwijfeld zal daar wel een Marie-Claude bij zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar de Marie-Claude waar ik het over heb... ...behoorde nooit tot uw professionele entourage. Ziet u... ...ik heb een foto meegebracht. Hij werd gemaakt op vrijdag 25 juni... ...tussen 18 uur en 18 uur en 10... ...in de Dragoon... ...een van die dure baars... ...waar je ook voor een korte tijd een kamer kunt huren. De klanten behoren bij de betere bourgeoisie... ...en organiseren er extra professionele ontmoetingen. Uh, kijk maar... Dat uh, bent u toch, nietwaar? Uh, met Marie-Claude, is het niet? Uw respectievelijke houdingen, maar daarom niet respectabele houdingen. <laughs> nou, dan ontschuldig mij voor deze flauwe grap. Ik kon niet weerstaan aan de woordspeling. U, dus, dus uw verzijdse houdingen dus nemen elke twijfel weg over een eventueel misverstand aangaande u al dan niet kennen van deze dame. Want... Deze foto is zo'n beetje, op zijn zachtst gezegd, een, een, een beetje ondeugend, vindt u niet? Ja. De kleuren zijn wel mooi. Nou, het is niet de intimiteit van dit paar die ondeugend is. Wat wel ondeugend is, afstotelijk zelfs, is de houding van de gluurder die door het gaat kijkt. Oh, niet overdrijven, nee. In dit geval kunnen we niet van intimiteit spreken. We voelen zich misschien alleen in die donkere hoek. Maar die baar is toegankelijk voor iedereen. Ja, ja, natuurlijk. Maar niet voor iedereen met een fototoestel. Een zeer goed toestel als ik uh, de kwaliteit van de opnames op uh, Maar goed, ik beken. Ik ken Claude. Ziet u wel. En uh, het was echt niet zo moeilijk als u eerst dacht. Hè? Nee. Maar uh, tot mijn spijt heb ik nu een belangrijke afspraak. Als u mij dus wilt verontschuldigen... Nee, ja, zeker. Maar... Uh, en vergeet vooral uw paraplu niet, meneer Pécuchet. Uh, maar... Uh, oh, uh, u wou nog iets zeggen? Uh, ja, ja. Wel, als u niet erg vindt. Het is een beetje een belachelijk misschien, maar... Ik zou niet willen dat u uw afspraak mist. Ja, uh, ziet u, het zijn nogal belangrijke personen van wie ik een grote bestelling verwacht. En u weet hoe dat gaat in de big business. Eén verbaarloze detail kan verstrekkende gevolgen hebben, Nu, Een woord te veel of te weinig, een aarzeling, een ongelukkige zinswende... Ik beloof dat ik het kort zal houden, maar... Uh, ziet u, meneer Bertoldi, ik... Uh, ik ben de echtgenoot van... Van? Juist, van Marie-Claude. Uh. Ik wist niet dat ze het was. Ach, ik weet het. Dat doet ze altijd weer opnieuw. Doen alsof ze nog vrijgezel is. Ah, ze doet dat altijd weer opnieuw? Ja, ja. Ik, ik wil je niet kwetsen, meneer Bertoldi, maar onder ons gezegd. Mijn vrouw is nogal wispelturig. Oh ja? Ja. Ja. En vanzelfsprekend kent u haar maar alleen met haar jonge meisjesnaam. Orion. Orion. Ja, dat is het. Dat is het. Soms gebruikt ze nog een andere naam. De voorlaatste keer bijvoorbeeld was dat Jacquemin. Dat is de familienaam van haar moeder. De voorlaatste keer? Ja. Tot op een zekere hoogte kan ik haar volgen, maar... En tot op welke hoogte dan, dan? wel? Wel, Anguillon of Jacquemin. Dat staat toch beter dan Pippus, soort... <laughs> ja, ja, Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. Kijk, wat ik zo waardeer in uw verhaal, meneer, is dat het vol verrassingen zit boerdevol verrassingen. Oh. Ik denk dat u uw talent voor timing onderschat. U zegt bijna nooit wat men verwacht op het moment dat u het zegt. Dat is een kunst, weet u. Nee, nee, nee. Spot niet met mij. Oh, ik spot helemaal niet met u. Ik nee, nee, nee. Ik, ik ken mijn situatie. In films wordt de bedrogen echtgenoot vaak voorgesteld als een, als een groot, corpulent en jaloers man die, die woest kijkt en, en de rivaal dreigend toeschreeuwt. Maar ik... Pff, ik heb het de fysiek niet voor. Je bent ben veel groter dan ik, sterker, atletisch gebouwd. Ja, dat is een beetje veel gezegd. Maar ik probeer niet te vlug vast te roesten, een beetje in vorm te blijven, weet je wel, meer niet. Het is wel zo dat ik nog altijd een vrij gevaarlijke rechter heb, als ik echt kwaad word. Een... Ik twijfel er niet aan. En uh... Marie-Claude is dus uw vrouw? Hm? Ja. Wel, dan is het nu mijn beurt om naar mijn woorden te zoeken. Ik bedoel om ze goed af te wegen, want ik vermoed dat u mij niet zult geloven, want de waarheid is zeer banal en de schijn is een beetje tegen mij. Ik weet ook niet of u hier bent om uw vermoedens bevestigd te zien of dat u zich wil geruststellen over de toekomst. Maar goed, ik heb uw vrouw inderdaad enkele keren ontmoet. Ik ben daar haar uit geweest, vier of vijf keer, maar ik wist niet dat ze getrouwd was. Ik denk dat u dat wel gelooft. Hm? Ik heb dus wat met haar geflirt, dus bestond van rekening. Een, een heel aantrekkelijke vrouw, hm? maar wij zijn nooit, nooit, verder gegaan. Ah? Nee, nee, nooit. Ik geloof u, meneer Bertoldi, ik geloof u, en wat meer is, ik dank u voor de moeite die u doet om de eer van mijn vrouw onbesproken te laten. En de mijne. De harmonie van mijn huwelijk. Ja, echt. Het ziet u dat u mij ervan wil overtuigen. Dat, maar het was niet echt nodig. Marie-Claude had mij al verteld dat uw verhouding beperkt is gebleven tot wat onschuldige flirt. En, en eerlijk gezegd verbaast het mij een beetje nu ik u ontmoet heb. U moet niet onderdoen voor die andere mannen die Marie -Claude, uh, waarmee Marie-Claude omging. Integendeel zelfs, en ik, en ik zeg dat niet om u te vleien, maar, maar ja, Marie-Claude reageert soms nogal vreemd. Onverwacht. Eigenlijk is dat uw probleem. Ja, het is goed, het is al goed. Maar ja. om terug te komen op deze foto, mm -hmm. uh, u hebt gelijk, op zich is dit beeld niet echt een bewijs van overspel. Ja? Sommige mensen zien in alles kwaad opzet. Zoals hier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen dat uw lippen waarschijnlijk geen grapje aan het prevelen zijn in het oor van deze dame. Daarvoor zijn ze veel te kort bij haar hals. Ja, ja, Maar, maar het zou kunnen niet waren. En hier bijvoorbeeld, uw hand. Ze betast misschien toch met iets meer nadruk dan nodig de zoom van haar jurk. Kom, u zit nu eenmaal in de damesconfectie, u kan dus veel verklaren. Nee, nee, nee, ik geef toe, voor deze foto is geen wit vierkantje nodig. Zelfs een seksmaniak kan hier niets achterzoeken. En zelfs mocht deze foto de meest compromitterende zijn, mocht er nu geen andere bestaan die nog meer onthult, dan nog zou de ganse film zijn geld niet waard zijn. Ik bedoel, het geld dat er zou kunnen voor gevraagd worden? <lacht> ik zie het al. Nu zullen we gaan komen. We zijn er al. Hm. Chantage dus. Helaas wel, meneer Bertoldi. Meneer Pekus, ik ben bereid u nog twee à drie minuten te laten spreken... ...voor ik u naar buiten begeleid met een trap van een voet in uw kruis. Oh. sukkelaar. Ja, Chantage. Gelooft u nu echt dat ik u geld ga geven voor een paar negatieven van dit kaliber? Ja. De negatieven? Die ben ik vergeten. Ik ben de negatieven helemaal vergeten. Die zijn. Ah, hier, in deze zak hier. Ah, hier hebt u er één. Mocht u er niet over gesproken hebben, dan zou ik er niet meer aan gedacht hebben. Het is een beetje belachelijk. Maar en zou u nu willen ophouden met altijd te halen dat dit of dat een beetje belachelijk is? Dat moet u ongeveer de tiende keer zijn dat u dat zegt. Te pas, te onpas. Ah. Is u dat ook opgevallen? Ja, het is zo'n beetje een stopwoord van mij, dat geef ik toe. Het is meer dan een stopwoord, het is bijna een dik... Ik weet, het is een beetje... En gestorland op de duur, ja. Ik vraag u om excuus. Dus, als ik u goed begrijpen heb, is dit negatief voor mij. Het eerste negatief van een reeks. Juist. Als u even de rug van de afdruk wil bekijken, dan ziet u dat dit nummer één is. De eerste zending is dus gratis, zoals bij een postautobedrijf. Je neemt een abonnement op een reeks boeken en het eerste deel is gratis. Maar is het ook mogelijk dat ik de zending eerst uitprobeer... voordat ik beslis of ik ze houd of niet? Meneer Bertoldi, u vergist zich door deze bedreiging te onderschatten. U kunt er zich echt niet van afmaken met een grapje of een boutade. Oh, oh. Ach, kom zeg alsjeblieft. Denkt u nu werkelijk dat ik hier ga beginnen te beven en te rillen. uit angst dat mijn vrouw foto's van dit kaliber in haar handen zou kijken? Nee, toch. Want ik veronderstel dat dat toch uw bedoeling is, hè? Wel, dan weet u bij benadering niet hoe verkeerd. U. Mijn vrouw is meer gewoon en heeft al andere foto's gezien. Ik slaap zelfs één of twee keer per week niet thuis. En dan vraagt ze niet eens waar ik geweest ben. Nee, Sabine is een schoolvoorbeeld van. ...echterlijke onderwerping. Ze heeft maar één doel in haar leven... ...haar kinderen... ...en maar één ideaal... ...mijn geluk. Dus u kon uw slachtoffer moeilijk slechter uitkiezen. En ik zal het u bewijzen. Hier. Hier hebt u uw negatief... ...en uw foto terug... ...met een briefomslag erbovenom. Zo. Het enige wat u nog moet doen... ...is de naam van mijn vrouw opschrijven... ...en een posten. Ons adres is avenue Tulip 45... ...voor het geval dat u dat nog niet wist. Meneer Bertoldi... ...ik vrees dat we elkaar verkeerd begrijpen. Oh ja? Ja, toch. Ofwel heb ik mij nog maar eens verkeerd uitgedrukt. Dat kan natuurlijk ook. U drukt u bijzonder goed uit als u mij vraagt. Nee, nee, nee. Het gaat helemaal niet over uw vrouw. Over wie dan wel? Over u. En Marie-Claude. Over mij, Marie-Claude? Ja. En over... ...het... Het. Nou, beste man, vertel op. Uw stilte en aarzelingen beginnen mij op de zenuwen te werken, weet je. We zitten net op een schaaktoernooi. Ik hou meer van pingpong, dat gaat iets sneller. Dus zeg wat u te zeggen hebt. Wat u wil. Dat weet u toch? Tenzij natuurlijk meer dan één geheim hebt. Ik heb geen enkel geheim. Wie heeft er nu geen enkel klein geheimtje? Huh? U, u zou eens een keertje de proef op de som moeten nemen... Ga eens naar een compleet onbekende toe, ergens aan een bushalte of in een groot warenhuis. Kijk hem recht in de ogen en zeg hem op een heel ernstige toon. Ik weet alles. Acht keer op de tien wordt uw slachtoffer één hoopje ellende en verwarring. En wees gerust, we zullen er maar weinig in de tegenaanval durven gaan en meer uitleg vragen. Ja, dat zou kunnen. Uh, maar ik herhaal dat ik geen enkel geheim heb. Mijn geweten is gerust... Of we dan zeggen dat uw geweten niet erg actief is. Zo. Maar ja, vaak is ons geweten een beetje... Leer, leer. We merken er ons leven lang niks van. Tot we op een dag een crisis krijgen. Het gaat gevoeg tot de eerste categorie. Zowel mijn leven als mijn geweten laten me met rust. Wel, dan hoop ik maar dat dat zo blijft. En ik zou willen dat mijn vrouw dat ook zou kunnen zeggen. Al een week eet en slaapt zij niet meer door... door die fietser... Die fietser op de weg naar Plombière. Ah, daarover gaat het dus. Ja. Als u denkt uit die geschiedenis munt te kunnen slaan, dan bent u ook nog niet aan het einde van uw leidensweg, mijn waarde PQC. Want mijn antwoord is nee. Wat ook uw prijs is en wat ook het risico is. Mijn antwoord is nee. Vergeet niet dat uw vrouw net zo gecompromitteerd is als ik. Meneer Bertoldi... U bent opnieuw aan het verkeerde adres, mijn waarde. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo gemakkelijk kunt u mij niet chanteren. Maar, maar meneer Bertoldi, verontschuldig mij, maar ik, ik moet u hier onderbreken. U doet net alsof ik een afzetter ben. Dat is niet juist. Dat is nog maar eens een misverstand. Ik neem het u niet kwalijk. Het, het is waarschijnlijk zelfs een beetje mijn schuld. Ik leg het blijkbaar heel slecht uit. Maar... Zie ik eruit als een afzetter? Hoe ziet een afzetter er dan wel uit, volgens u? hè? Inbrekers zien eruit als verzekeringsagenten, meneer. Gangsters als deurwaarders. En bendeleiders als afgevaardigde beheerders. Dus het uitzicht zegt niks over wat u echt bent. Ja, maar alsjeblieft, zeg alsjeblieft. U beledigt me. Ik heb ook mijn waardigheid. Ik ben iemand met gevoel voor burgerzin. Ik betaal mijn belastingen. En ik ben een voorbeeldige echtgenoot. Te voorbeeldig, misschien. Ik heb voldaan aan mijn militieverplichting. Ik heb geen strafblad. En zit op de laagste bonus malus. Dat kan niet iedereen zeggen. U begint te calculeren. Dat is een vooruitgang. Een hele vooruitgang zelfs. U geneest zinkt van van uw schuchterheid. U moet me helpen, meneer Bertoldi. U beledigt mij en ik verzeker u dat is bijzonder onaangenaam. Mijn situatie is sowieso al precair. En deze discussie vind ik eigenlijk nogal pijnlijk. Maak het mij nu niet nog moeilijker? Ik weet dat ik het niet goed aanpak, maar het is ook niet eenvoudig. Ik zou het u wel eens willen zien doen. Ja, u mag het grapjes. Ziet u mij lachen? Nu. Nee. In zekere zin zult u zich toch echt in mijn plaats moeten stellen. Want wij worden allebei bedreigd door ernstige complicaties. Allebei. O oh ja? Oh ja. Ik ben ongetwijfeld minder goed dan u. Zo heb ik, vrees ik, in het begin zelfs de indruk gegeven... ...u vijand te zijn, terwijl ik... ...net als u maar een slachtoffer ben. Zo. U zult onmiddellijk begrijpen waarom. Ik vraag niet, weet u. Alhoewel het op het eerste gezicht niet zo schijnt te zijn, toch zijn mijn vrouw en ik een hecht koppel. Wij zijn verbonden door een zekere medeplichtigheid, een, een diepe vriendschap en een bijzonder groot wederzijds vertrouwen. Marie-Claude is wispelturig en oppervlakkig, maar heel eerlijk. Op haar manier is ze erg aan mij gehecht. Zonder enige twijfel durf ik beweren dat ik in haar leven een plaats inneem die geen enkele van haar minnaars ooit zal innemen. En tenslotte haar oudste gewoonte niet waar. Ik ben er altijd als ze terugkomt, ik doe de boodschappen, ik verzorg haar als ze ziek is. En als ze zijn heel weekend weg is, dan hou ik de kruiswoordraadsels voor haar bij. Oh, het zijn kleinigheden, maar kleinigheden die voor haar meer betekenen dan u wel zou kunnen vermoeden. En als Marie-Claude een probleem heeft, kan ze altijd bij mij terecht, zonder probleem. Daarom ook heeft ze mij alles onmiddellijk verteld toen ze die eerste foto ontving. En ze heeft mij ook de brief laten lezen. Welke brief? Het de zat. Uh -huh. Ja, een anonieme brief natuurlijk. Nou, ik heb hem niet meegebracht, want ik ken hem uit het hoofd. De tekst stond in hoofdletters. Deze eerste verwittiging is gratis. De fietser werd gisteren begraven. Dat was alles. Het negatief hing aan de brief en op de enveloppen stond de naam van mijn vrouw. De tweede brief kwam twee dagen later toe, maandag dus, met als boodschap de fietser zal zwijgen. Het hangt van u en van zijn moordenaar af of ik dat ook zal doen. Mijn prijs volgt. Aan de brief hing de tweede foto. Maar er was geen negatief meer bij. Hier is de foto. En toen? Hoe bedoelt u? Wat ik zeg, en toen? Zegt deze foto u niet? Nee, niet. Dat bent u toch op die foto? Er staat een auto op die foto. Een auto zoals ik er ook in heb. naar model en kleur. U ontkent dus. Wat ontkennen? Ik ontken niks. Ik beschrijf gewoon wat ik zie. U maakt het mij niet gemakkelijk, meneer Bertoldi. Waarom zou? Ik? Omdat wij in deze zaak medeplichtigen zijn, of u nu wilt of niet. Ah, maar als ik nu eenmaal iets niet wil... U weigert dan... dus het probleem te onderkennen. Het komt ongetwijfeld omdat u de foto nog niet goed hebt bestudeerd. Marie-Claude en ik reageerden in het begin ook zoals u. Zelfs na de tweede brief waren wij vastbesloten geen rekening te houden met een eventuele volgende. Wij weten ook dat de macht van een afperser maar zijn kracht behoudt zolang hij niets heeft gezegd. En daarom zal hij ook zo lang mogelijk zwijgen om zoveel mogelijk uit zijn slag te halen. Alleen, vorige dinsdag is de derde brief toegekomen. En toen begonnen wij vrij vlug een toontje lager te zingen, als ik het zo mag uitdrukken. De brief was eerder explosief. Een staafdynamiet, meneer Bertoldi. Pure nitroglycerine. Kijkt u zelf maar. Nu is uw gezicht duidelijk herkenbaar door de voorruit. En uw nummerplaat is ook bijzonder goed leesbaar. Dit is een foto van zeer hoge kwaliteit, uitermate scherp. Ik vermoed zelfs dat het fototoestel moet uitgerust geweest zijn met een infraroodsysteem. En hier... Ziet u? Hier, naast het linkerwiel, onder het hoofd van... Het lijk... Op het asfalt... Een plas bloed... Een schedelbreuk, waarschijnlijk. Marie-Claude heeft gelijk wanneer ze zegt dat hij op slag dood moet geweest zijn. Wat positief mag genoemd worden, in zekere zin. Niet voor de ongelukkigen natuurlijk, maar wat ik bedoel is... dat een vluchtmisdrijf met een dodelijk slachtoffer niet zwaarder wordt bestraft... voor het niet verstrekken van hulp aan personen in nood. Een beschuldiging die anders vaak meespeelt bij een vluchtmisdrijf. Maar aangezien hij hier al dood was, kon u toch niks meer voor hem doen... En mijn vrouw beweert bij hoog en bij laag dat u pas gevlucht bent... ...nadat u er absoluut zeker van was dat hij... Dood was, juist. Ja. ja, ja. Ze heeft mij alles verteld. Zij vindt trouwens dat u een bijzondere blijk hebt gegeven... ...van uitzonderlijke menselijkheid. U, u wou het slachtoffer eerst naar een ziekenhuis brengen... ...of een, of een ziekenwagen oproepen, of er een arts bij halen. Maar op zo'n afgelegen weg... Hoe dan ook... U was vastbesloten de ongelukkige te helpen... en het is pas nadat Marie-Claude had vastgesteld dat hij niet meer ademde... dat u bent doorgereden. Marie-Claude heeft het verschil tussen een comateuze patiënt en een lijk. Zij is niet voor niets een gediplomeerd verpleegster. Mocht het ooit zo ver komen... is zij zonder meer bereid dit alles onder eed te verklaren. Wel, zoals u zo verluidend zegt... mocht het ooit zo ver komen... dan zal uw vrouw daar niet aanwezig zijn als getuige. Maar als beschuldigde... Ja, ik weet het. U heeft gelijk. Zij is bijna even schuldig als u. Bijna iets minder, want... Zij zat niet achter het stuur. Maar het klopt. Zij zou ook ondervraagd worden en dat weet de afperser ook. Hij bedreigt haar het eerst. Want zij is een vrouw en dus kwetsbaarder. Zeker een gehuwde vrouw. Een gehuwde vrouw in het gezelschap van een vreemde man... ...op een afgelegen weg. Hij kon niet vermoeden... ...dat zij mij onmiddellijk alles zou oplichten. Eergisteren... ...kwam het vierde bericht. Dit keer geen brief... ...maar een telefoontje. Hij heeft zes foto's... ...van het ongeval. Hij vraagt... ...anderhalf miljoen per negatief. Anderhalf miljoen per negatief... Het is 9 miljoen voor de zes negatieve. Ja, en vrijdag wil hij het geld. Maar die claude moet het hem gaan brengen. Hoe, waar en wanneer zal hij ons pas op het allerlaatste ogenblik laten weten. Per telefoon. Als we niet komen opdagen, stuurt hij al de foto's naar de politie. En een tweede reeks naar de familie van de fietser. Hij heeft ons in zijn macht, meneer Pertodi. En dit kwalijk voorval leidt u regelrecht naar de gevangenis. U bent een belangrijk zakenman. U hebt een goede reputatie. U bent gehuwd... U kunt zich geen schandaal veroorloven. ik claude riskeert ook een zware straf en dat wil ik voorkomen. Ik ben niet rijk, maar alles bijeengeschraapt wat ik kon vinden. Ik heb mijn spaarcenten opgenomen en wat geleend van mijn schoonbroer. Ik heb 1 miljoen. Dat is dus nog 8 miljoen te weinig. En daarom ben ik hier. Ik weet dat het veel geld is, maar voor u kan dat echt geen onoverkomelijk probleem zijn. Ik denk niet dat het anders kan. Dat is de losprijs voor onze vrijheid. U zegt niets, meneer Bertoldi. Denkt u misschien aan uw belangrijke zakenpartners die u moet ontmoeten? Mijn zakenpartners zullen willen wachten. Ik wil eerst deze zaak afhandelen. Eigenlijk voel ik mij nu net zoals u bij het begin van ons gesprek. Ik weet niet goed hoe ik moet beginnen. Wel, begin dan maar met het moeilijkste. Begin maar met het uitschrijven van die cheque. aan graag. U, u spreekt over het uitschrijven van een cheque, maar... Denkt u eens eerst, meneer Pecuchet, aan het vel van de beer die nog moest geschoten worden... Toch zult u moeten toegeven, meneer Bertoldi. Hij heeft ons in zijn macht. Hij heeft alles zorgvuldig uitgekiend en slaat me doogeloos toe. Hij is zeer gevaarlijk. Ik heb mij behoorlijk in de schulden gewerkt om dat miljoen bij elkaar te krijgen. Ik zou echt niet weten waar ik de rest moet vinden. U moet de rest bijleggen. U moet. Ik zie geen andere oplossing. Maar misschien vinden we wel iets op. Hm? Hoe? Laat me even nadenken. Daarnet zei u dat de kracht van een afpersen ligt in zijn zwijgen. Dat, zolang hij denkt dat iemand bang is voor zijn geheim, hij niets zal zeggen. Wel, daar ben ik het volkomen mee eens. Anderzijds is zijn veiligheid onverbrekelijk verbonden aan zijn anonimiteit. En dat is zijn zwakte, want het staat vast dat hij op een bepaald ogenblik uit deze anonimiteit zal moeten komen. Al was het maar om het geld te innen. Dat is het ogenblik waarop hij bijzonder kwetsbaar is. Het enige wat we dus moeten doen is wachten tot we hem op heterdaad kunnen betrappen. Och, maar nu stelt u mij toch teleur, meneer Bertoldi. Ja, ik had wel wat meer creativiteit verwacht van u. Toch iets meer inzicht. U schijnt heel wat van mij te verwachten. Hm? Mag ik u eraan herinneren dat u de oorzaak bent van dit probleem? Mocht u niet geprobeerd hebben mijn vrouw te versieren, dan zou er niets gebeurd zijn. Ik zou hier niet eens geweest zijn. U hebt gelijk, absoluut gelijk. Dus uw plan om hem op heterdaad te betrappen houdt geen steek. Maar ik, claude en ik hebben dat ook allemaal al lang in het lang en het breed besproken... Bovendien mag u niet vergeten dat zij het geld zal moeten overhandigen. Zij is het die in de vuurlinie zal terechtkomen. Ik ben er tegen dat zij ook maar enig risico neemt. Wie weet welke hindernissenparcours hij haar laat afleggen voor zij hem het geld kan overhandigen. Trem op, bus af, cissierberichten berichten daar. Nee, nee, er is geen schijn van kans dat we eronder uitkomen. Er zit echt niets anders op dan te betalen, meneer Bertoldi. U bent wel erg grappig, Becus. Echt hoor. meneer moment, moment, moment, moment. Nu is het uw beurt om even te schrikken. Net zoals ik geschrokken ben in het begin. Dat geef ik sportief toe. U bent geen gewoon mannetje. Ik herken uw talent. Uw verbaal talent dat ver boven het gemiddelde uitsteekt. Echt waar. Het was mij een genoegen om u als challenger te hebben. U hebt me echt een intellectuele voldoening bezorgd. Maar kunt u zich dat intens genoegen inbeelden dat bijvoorbeeld een belastingsplichtige moet voelen op het ogenblik dat hij zijn controleur op heterdaad betrapt op fraude. Hm? Of wanneer een toeschouwer het uurwerk kan stelen van de goochelaar. Wel, mijn voldoening ligt ongeveer in diezelfde sfeer. Bedoelt u? Wilt u soms mijn uurwerk stelen? Nee nee, nee, nee, Laat ons zeggen dat ik het geld uit uw zak gaat toveren dat u op het punt stond van mij te af bij manier van spreken dan. Hè? Ik begrijp het niet goed. Wel, eh, om uw eigen voorbeeld aan te halen, wat zou u antwoorden als iemand u plotseling kwam zeggen, terwijl hij u recht in de ogen kijkt? Ik weet alles. Ik zou niet in paniek slaan. Ik zou u vragen te gaan zitten en meer uitleg te geven. En ik zou u ook om een glas water of een ander drankje vragen. Oh, maar dat zal ik u natuurlijk graag aanbieden vanzelfsprekend. Hè? Zo, meneer. Alsjeblieft. Ziezo. Dank u. En Wel, nu zal ik u mijn verhaal vertellen. Een beetje ingekort, want u kent er al een stuk van. Maar het einde zal er een beetje anders uitzien dan u had gedacht. Hm? Enkele weken geleden maakte ik dus kennis met Marie-Claude. Ik zie haar op een ochtend langs de weg naast haar auto... met een autokrik in de hand en in opperste verwarring... zoals dat wel meer gebeurt bij een vrouw... in het vooruitzicht van een lekke band te moeten wisselen. Ik stop. Ik bied mijn hulp aan en ik wissel het wiel. Zij is een mooie, jonge vrouw. elegant, alleen... Ik heb al tijd, ik nodig haar dus uit om samen te gaan eten. Zij aanvaardt. Ik maak haar een beetje het of. Zij weerstaat mijn charmes. Ik ontfutsel haar een nieuwe afspraak. Dan dineren we samen in de dragoon. Ik dring een beetje aan, maar zij blijft ongenaakbaar. Tot zover de voorbereidingen. En dan, eindelijk, laat ze in haar kaarten kijken... Ze wil naar Plombière, een plaatsje ergens in de Vorgezen. Ze moet daar een probleempje regelen in een erfeniskwestie over een of ander klein boerderijtje dat aan haar familie toebehoort. En toen hebt u haar aangeboden haar te brengen? Juist. Zij aanvaardt mijn aanbod en we vertrekken op een donderdag in de late namiddag. We zijn de Marne nog niet door als het al donker wordt. Na Plombière, richting Epinal, zegt Marie-Claude dat ik van de Autosnelweg snelweg af moet om een kleinere weg te volgen. De weg is in goede staat en ik rijd niet sneller dan 60 kilometer per uur. Net voor we toekomen bij het boerderijtje is er een bocht. Als uit het niks duikt er plotseling een fietser op die recht op mij afkomt. Ik ga uit alle macht op mijn remmen staan. Ik heb niet meer dan twee, drie meter nodig om stil te staan, maar zelfs op die korte afstand sleur ik de fietser mee. Hij ligt helemaal onder het rechterwiel. Maar ik loop hem, springt uit de auto en onderzoekt hem. Ik blijf in shock achter het stuur zitten, secondenlang. Als ik dan eindelijk de kracht vind ook uit te stappen, zegt Marie-Claude dat de fietser dood is. En, ziet u, slecht nieuws, Gelooft men heel gemakkelijk. Op de grond zie ik inderdaad een plasbloed. En omdat Marie-Claude mij al uitgebreid verteld had dat ze verpleegster was, gediplomeerd verpleegster, twijfelde ik geen seconde aan haar diagnose. Een schitterende wolst. Gediplomeerd verpleegster. Ja, op het eerste zicht lijkt het vrij banaal, maar dat is het duidelijk niet. Ik denk zelfs dat het precies dat detail is waardoor ik mij heb laten beetnemen. Ik herinner me nog precies de dag dat ze mij over haar gediplomeerd verpleegster zijn vertelden. Zo, heel toevallig, tijdens een gewoon gesprek. Maar achteraf gezien was dat echter de meesterzet. Het spijt me als ik uw monoloog moet onderbreken... Uw betoog is bijzonder goed opgebouwd en zeer plastisch weergegeven, maar hebt u niets te drinken? Nee. Ik sterf van de dorst. Oh, zeker, zeker, zeker. Natuurlijk, Hier, zo. Zo. zo. Dank u. Uh, waar was ik ook weer gebleven? Oh, ja. Ik had mij bijna laten nemen. Alles was minutieus voorbereid. Ik had net een man doodgereden. ik ben in shock, ik bevind me op een plaats waar ik eigenlijk niet hoor te zijn, met een vrouw die de meid niet is. Nu moet ik me wel geen al te grote zorgen maken over mijn relaties, maar hoe tolerant mijn echtgenote ook is, ze heeft toch recht op een minimum aan discretie. En dan is er nog die eindeloze rompsom van politie, rechters, verzekering afgenomen van de fietser, journalisten, intrekking van hun rijbewijzen, wat weet ik nog allemaal. Terwijl het een van rekening, toch de fietser in fout was door tegen mij aan te rijden. Hij zelf had het ongeval veroorzaakt. En dan komt die jonge vrouw die bij mij is, een gediplomeerd verpleegster, mij vertellen dat de man dood is en niemand nog iets voor hem kan doen waarop ze me aanmaant te vluchten. En dat hebt u gedaan, zegt u nu zelf. Hoeveel automobilisten zouden in de gegeven omstandigheden niet hetzelfde gedaan hebben als ik? Ik geef toe dat ik er niet bepaald trots op ben, maar ik ben gevlucht. Eergisteren telefoneert u mij, we maken een afspraak. U zegt mij maar bitter weinig over het onderwerp waarover u mij wil spreken, maar toch precies genoeg omdat ik een verband zou kunnen leggen met dat ongeval. Ik denk natuurlijk onmiddellijk aan chantage. En zonder dat ik nog maar een vermoeden heb op welke manier die chantage zal gepleegd worden, wordt het mij duidelijk dat ik mij in de nesten aan het werken ben. Ik beslis dus om als eerste in de aanval te gaan aanvankelijk maar één, maar dan twee en tenslotte zelfs drie details spelen mij voortdurend door het hoofd. Stilaan krijgen ze vroeg. Marie-Claude, die de ganze reis geen gordel genoeg, klikt zich plotseling vast kort voor ik het alle macht op mijn remmen moet gaan staan. Toeval? Of wist ze wat er ging komen? Terwijl ik in shock achter het stuur blijf zitten, springt zij uit de auto en buigt zich over het slachtoffer. Zij overtuigt mij ervan dat hij dood is en dat ik er beter van doorga. En dan ineens komt bij mij de onweerstaanbare drang naar boven om opnieuw de plaats van het ongeluk te zien. Ik spring in mijn auto en ik rij in één trek naar de Vorgezen. En ik kan u verzekeren dat het geen vruchteloos reisje is geweest. Absoluut niet. Ik heb er ontzettend veel opgestoken over uw vakwerk. Over uw... Bedrijfje, moet ik eigenlijk zeggen. Als ik rekening hou met uw voorraad. Ja. Ik heb er zo'n dertigtal fietsen geteld. Een groot aantal wielen. Verwrongen en andere. Negen sturen. Drie kaders. Nou, als ik het zo eens overloop... krijgt het grootste deel van uw investeringen. in fietsen. Niet waar? Uh, ja, uh, ik ben de rest van de avond op de boerderij gebleven en zelfs een goed stuk van de nacht. Ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt. Hè. Ik heb een luik moeten forceren en een ruit moeten inslaan om binnen te kraken. En dan heb ik, uh, jammer genoeg, ook nog uw kelderdeur moeten indrappen. Maar wat ik toen gevonden heb, heeft me toch wel eventjes de stuip op het lijf gejaagd. Hè. Wie zie ik daar zitten in de straal van mijn zaklop? Juist. De fietsen. Rechtop. In een oude draaistoel. En de ogen stijf dichtgeknepen. Ik heb al mijn moed moeten samenrapen om dichterbij te durven gaan. Vanaf meer dan twintig centimeter is hij verbluffend echt. Waar hebt u zo'n levensechte pop op de kop kunnen tikken? In Denemarken. zo? Ja, eigenlijk heb ik hem besteld bij een ontwerper. Een mannequin op ware grootte. Goh, je moet er maar aan denken. Ik heb ook uw uh, toestel gevonden waarmee u, uh, vermoed ik, de mannequin lanceert. Dat is uh, ingenieus, hè? Alles is perfect gekronometreerd. Oh, oh ja? O oh, ja, ja, zeker. Honderden keren hebben we alles ingeoefend. Rekening gehouden met de staat van de weg, de bocht en het stijgingspercentage van de weg rijden vrijwel alle auto's op die plaats tegen dezelfde snelheid. Ik mis het doel hooguit één keer op twintig. En wat gebeurt er dan als u uh, mist? Niets. De fiets rolt de weg over en verdwijnt aan de andere kant in de bergen. En als de automobilist nu iemand is die iets minder vlug onder de indruk is dan ik, als hij kost wat kost het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen bij Bachwild? Dat gebeurt zo zelden, uiterst zelden. Als er zeker van zijn dat niemand het gezien heeft. Eén keer is het toch gebeurd. Eén enkele keer. Oh ja. ja. Een flater van onze kant. We hadden ons oog laten vallen op een directeur van een farmaceutische firma. En wij wisten niet dat hij ook nog dokter in de geneeskunde was. Maar na enig over hem weer gepraat was hij er mee weg dat het om een misplaatste grap ging. En dat denkt hij trouwens nog altijd. Het psychologisch element, dat is zo belangrijk. Uw pop en u lanceert, hoe stellen ze natuurlijk onmisbaar, maar alles valt of staat toch met het psychologisch element. Met de angst van uw slachtoffers geconfronteerd te worden met hun eigen rokkeloosheid en fouten. Nou, u weet uw getupeerden goed uit te kiezen. U bent een uitstekend jager, meneer Galmisch. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, juist, ja. Ik ken zelfs uw echte naam. Galmiche, François Florent Victor Galmiche. Zo is het toch niet, hè? Ja. Ja, u begrijpt ongetwijfeld dat ik me nogal geamuseerd heb met uw vertoning. U bent trouwens een uh, uitstekend acteur. Uw Felicien Pécuchet is een typetje zo uit het leven gegrepen. Met zijn paraplu en zijn verlegenheid en zijn onhandigheid en zijn kinderachtig huwelijksleven. Het <laughs> is knap bedacht. U voordoen als een ongevaarlijke mannetje waar je medelijden moet mee hebben. Ja, tegenover zo iemand verlies je alle achterdocht. Dat is, is grote klasse. Dank u. Dank u. U bent er zelfs in geslaagd er kleiner uit te zien dan u in werkelijkheid bent. Nu u niet meer acteert, is het net of u tien centimeter langer geworden bent. Mentaal kun je zonder problemen tien centimeter groeien of krimpen. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Maar uh, zegt u eens een, ik ben natuurlijk niet in de ski doen, hè, maar zo, zo onder ons. Um, hoeveel fietsers hebt u zo al vermoord? 21. 21. Ja, de uwe zou de 22ste geweest zijn. In minder dan drie jaar. In minder dan drie jaar? Hè. <laughs> Gefeliciteerd. Hè. Aan acht miljoen per fietser. Hè. Cool. Zeer cool. Zoals u daar zo zit, hè. zo ontspannen, zo, zo zelfzeker eigenlijk. Hè. Waar zou ik ongerust over moeten zijn? Een gewelddadige aanval van u? Ik ben Zwarte Gordel, vierte dan, karate. Als je gekozen hebt voor een gevaarlijk leven, moet je je kunnen verdedigen. Zeg, en als ik nu eens klacht indiende? Och, dat is voorzien in het scenario. Ik ben nu komen spreken over een chantage waarvan wij allebei het slachtoffer zijn... Geen woord, geen letter van wat ik hier verteld heb... kan tegen mij gebruikt worden voor een rechtbank. U pleegt chantage, maar niet rechtstreeks. Als playback eigenlijk. Juist. En daarbij. U zou geen klacht neerleggen. Want u bent veel te bang u belachelijk te maken... bij uw zakenrelaties. Ziet u zich al in een politiekantoor... uw avontuur uit de doeken doen? En vergeet niet. Op het ogenblik dat u uw vluchtmisdrijf pleegde... wist u niet dat u slechts een mannequin overreden had. Voor u was alles echt... Op dat ogenblik. U hebt gelijk. U hebt gewonnen. U hebt gewonnen. U hebt 8 miljoen gewonnen. En de foto's krijgt u er gratis bij. Oh, uh, Garmish, voor ik uh, Ik wil u een, uh, een voorstel doen. Het is niet enkel voor de grap dat ik uw spelletje heb laten spelen. Ik wou u ook aan het werk zien. Hier, uh, neem dit kaartje. Er staat een naam en een adres op en daarbij nog een paar inlichtingen over een persoonlijke vijand van mij. Deze schurk heeft mij een transactie doen verliezen met een commissieloon van 30% op ongeveer 1 miljard. En ik heb geen enkel letterlijk verweer tegen hem. Ik vertrouwde hem op zijn woord en heb hem geen contract laten tekenen. Dus hij zou het heel goed doen als u 22e slachtoffer. In. En hij... Hij zal betalen zonder tegenprukkelen. Hij staat namelijk op het punt te scheiden, maar zijn vrouw is niet van plan dat zomaar te laten gebeuren. Hij kan zich dus geen vrouwengeschiedenissen veroorloven. Het zou mij erg veel plezier doen, mocht u hem in de boot kunnen zetten. Ik zeg niet nee. Goed. Ik zal me met hem bezighouden. Maar we kunnen pas beginnen met de voorbereidingen over enkele weken. Marie-Claude heeft namelijk een been gebroken. Ja, ze heeft een licht verkeersongeval gehad. Tijdens een repetitie voor een nieuwe stunt is ze tegen een paaltje gereden toen ze probeerde een fietser te ontwijken. Zeg iets? Naar die makelaar.